Middernacht, het begin van vrijdag 26 oktober. Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de waardering voor een van de grootste banken ter wereld verlaagd. Het Franse BNP Paribas heeft volgens het bedrijf behoorlijk last van de tegenvallende conjunctuur. De economische risico's zijn de laatste tijd groter geworden. Ook de kredietwaardigheid van twee andere Franse banken ging omlaag, Cofidis en Bank Solvea. Elf andere Franse banken worden extra in de gaten gehouden.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 In de Europa League heeft PSV met 1-1 gelijk gespeeld... tegen het Zweedse AIK Solna. Lens maakte in de tachtigste minuut de gelijkmaker in Eindhoven. PSV staat nu tweede in groep F. Eerder op de avond verloren FC Twente met 3-0 van het Spaanse Levante. Twente staat na drie wedstrijden derde in de pool. Dan nog het weer. Vannacht vanuit het noorden opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken. Langs de kust kan zo buien. Het wordt zo'n 9 graden. Ook in het weekend koud najaarsweer. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog ANWB verkeersinformatie. Op de A4 Delft richting Amsterdam tussen Leidschendam en Dorp Twee kilometer doorwegwerkzaamheden. Tot zover. Dit is Radio 1, NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Welkom bij het Huis van de Maan. Aan een zaterdag dan is er weer een belangrijke dag voor het CDA... Uh, een partijbijeenkomst, een partijcongressen precies zijn... en opnieuw zullen waarschijnlijk de leden van CDA... in niet al te beste stemming daar bij elkaar komen. De laatste verkiezingen. Bij die verkiezingen bleef er weinig over... van de trotse regeerpartij van Waleer. Alle reden om te praten met een CDA in hart en nier. Een jonger. Arie Vis, welkom. Nou. Voorzitter van het CDJA, de jongerentak. Uh, 21, bij 22 ben je, 24 zelfs. Vier, oh, time flies when you're having fun. Laten <laughs> uh, we even beginnen, Arie, met... Uh, het nieuws van vandaag. Um, Partij van Arbeid en uh, uh, VVD... dat gaat veel sneller dan velen van tevoren gedacht hadden. Um, het zou zo ook maar kunnen dat het CDA weer vier jaar... Uh, weer, moet ik zeggen, dat het CDA vier jaar uh, in de oppositie belandt. Goed of niet goed? Um, als het vier jaar zijn, dat betekent dat een kabinet heeft even uitgezeten. Die kans lijkt me ook klein. Uh, ik denk dat, het, uh, dat we eerder verkiezingen hebben... en dat, dat het voor het CDA de vraag, goed niet? zal zijn als ze in de oppositie Ja, zitten. Het is wel goed ja. voor het CDA om in de oppositie ja. terecht te komen. Waarom is dat goed? Nou, wat je natuurlijk de laatste decennia eigenlijk altijd hebt gezien... is dat het CDA bijna altijd wel in de regering zat. Dus um, het CDA was altijd een compromis aan het uitleggen. En mensen hadden heel erg het idee van het CDA zit er toch wel bij. Um, ja, die, die willen alleen maar op het plusje blijven zitten. En juist op het moment dat je in oppositie zit... kan je heel erg laten zien van waar staan we eigenlijk voor... en welke dingen vinden wij zelf belangrijk. Dat mensen weer het geluid van het CDA zelf herkennen. Dat is een grote stap gaan nemen in de geschiedenis, als je het goed vindt. Laten we eens teruggaan naar de oprichting van het CDA, 1980. Eh, drie grote confessionele partijen besluiten op dat moment om samen te gaan en het CDA op te richten. Daar komt de voorzitter uit en die voorzitter heet Piet Bukman. Het nieuwe CDA heeft een krachtige leider nodig. Iemand die de discussies in de hand kan houden en kan afronden. De aanvankelijk onbekende Piet Bukman lijkt geknipt voor deze klus. In de pers krijgt hij dan ook snel de bijnaam de man met de hamer. Voetballer die ergens ligt tussen die van links en rechts, maakt de partij in ieder geval niet tot een middenpartij. Het karakter van onze partij wordt daar namelijk niet door bepaald. Maar wordt bepaald door grondslag, wordt bepaald door programma van uitgangspunten. Wordt bepaald door politieke overtuiging, wordt bepaald door een verkiezingsprogramma en wordt bepaald door de wijze waarop wij met elkaar in de praktijk politiek bedrijven. Ja, Arie, dat was in de tijd dat veel mensen die boodschap begrepen. 48 zetels, rond, ja. rond de 48 zetels had het CDA toen, een grote partij. Um, wat vind je van die opmerking van Buckman? als het gaat over de koers die hij toen uitzette? Ja, kijk, hij zegt natuurlijk heel duidelijk op het einde van... Um, wat, uh, de, de politiek die wordt bedreven, dat is wat de mensen zien. En ik denk dat dat wel heel erg typerend is geweest voor het uh, CDA de laatste tijd. Van de mensen zagen eigenlijk steeds minder van de politiek die het CDA uh, dreef. Dus ze vonden het veel minder belangrijk steeds dat het CDA een, een beloond eigenlijk zou worden met, met hun stem. Het CDA was onzichtbaar in het maatschappelijk debat? Te veel naar de achtergrond verdwenen, ja. Dat is denk ik een van de grote oorzaken. Een van de dingen die Bukman zegt is het CDA uh, is niet links en het CDA is niet rechts. Uh, maar zeker geen middenpartij. Ik denk dat we dat ook heel erg in die tijd moeten plaatsen. Uh, er was toen een enorme discussie was er natuurlijk over van, wat moet het CDA voor partij moet zijn. Uh, je had natuurlijk de mensen vanuit, vanuit heel verschillende achtergronden, geloofse achtergronden. Die kwamen met elkaar in de regering. En woorden als links en rechts, dat lag toen nog veel gevoeliger dan het nu lag. Waarom lag het gevoel? Het was ge geprofileerd bedoel je? je was, als je links was, dan, dan had je een bloedhekel aan rechts en omgekeerd. Ja. En als je nu ziet dat uh, mensen die misschien eerst overwogen hebben... om bijvoorbeeld op de SP te stemmen... misschien uiteindelijk toch wel op de vandaan, of misschien zelfs de VVD hebben gestemd... dan zie je dat de mensen nu veel meer kunnen switchen tussen links en rechts. Vroeger was het echt onmogelijk. Ja. Dus op het moment dat je zei, ik ben een, we zijn een linkse partij... dan zullen de mensen bijvoorbeeld uh, van de KVP... met een wat rechtser beeld uh, van zichzelf... die zullen dat dan heel moeilijk vinden om te verteren. Wat zegt dat, uh, dat mensen zo makkelijk van links naar rechts vliegen? Dat zegt denk ik wat over de tijdgeest... Um, ik, als ik gewoon met, met vrienden of, of met andere jongeren, als ik daarmee spreek... Dan, dan hebben mensen niet meer het idee dat ze hun hele leven op één en dezelfde partij zullen stemmen. Um, dus de wereld is gewoon heel erg veranderd. Um, ik ben midden in die turbulente tijd uh, geboren, zou ik maar zeggen. Dus ik weet eigenlijk niet beter. Maar waarom is het voor jou vanzelfsprekend om op het CDA te stemmen? Terwijl veel, veel vrienden dat helemaal niet vanzelfsprekend vinden om op wat voor partijen ook te stemmen. Ja. Ik heb zelf heb ik, uh, toen, op het moment dat ik uh, 18 werd en ik mocht gaan stemmen, heb ik me verdiept in de politieke partijen. Toen sprak het verhaal van het CDA, sprak mij, op dat moment sprak mij het meest aan. En toen heb ik ook besloten om lid te worden van het CDA. Omdat ik vond, van, als je iets, iets wil steunen, dan, dan kun je ook lid worden. Kun je ook actief worden. Dat leek me allemaal goed. Maar wat voor mij het belangrijkste was, was het verhaal wat het CDA altijd maar vertelde. Daarmee ben je dus atypisch. Atypisch op in mijn zin, generatie, voor jouw generatie, wel, ja. dat velen dat niet vinden. Wat zegt het feit dat mensen van links en rechts uh, vliegen uh, over de politieke ideologieën? Dat die veel meer, op de achtergrond, uh, meer naar de achtergrond zijn gedrukt. Het poppetje is nu eigenlijk veel belangrijker dan het verhaal erachter. En hoe komt dat? dat, dat het verhaal, want het verhaal is het drijver geweest altijd van de politieke partijen. Ja. De dobber. Ja. Maar als ik wel eens naar de oude kamerdebatten bijvoorbeeld kijk... je ziet soms op tv wel eens een fragment voorbij komen... dan vind ik het eigenlijk altijd gewoon saai. En ik denk dat de meeste mensen dat ook vinden. En vroeger lag het, lag het eigenlijk veel meer ging het om, om de inhoud. Als er dan bijvoorbeeld uh, gereageerd werd op iemand in de Tweede Kamer... was men gerust dus vijf minuten bezig met een inleiding... voordat men tot inhoudelijke punten kwam. En dat is nu eigenlijk verdwenen. Het is allemaal veel sneller is het geworden en veel flitsender. En, en het moet uh, mensen veel meer aanspreken... Dus dat, dat stukje vertrouwen dat de mensen erbij hebben van... nou, die boodschap klinkt wel goed en daar vertrouw ik mijn stem wel aan toe... dat is bij heel veel mensen verdwenen. Maar als jij tegen jouw vrienden zegt uh, in de koeg... of waar dan ook op een ja. feestje of op een rustig moment ook goed... ik ben christendemocraat. Snappen ze dan nog waar je het over hebt? Um, mijn vrienden hebben dat al heel vaak uh, van mij gehoord. Dus die weten wel waar het om gaat. Maar op het moment dat je iemand op straat moet zeggen van... Um, ik ben een christendemocraat of ik ben een sociaaldemocraat... of ik ben een liberaal, dan weten mensen niet goed waar het voor staat. Nee. Nee. Dus de ideologie die is een beetje verdwenen, zeg maar. die, is, die is verdund, die is op de achtergrond ja. geraakt. En als nu een leuke man, een leuke vrouw is met een goed verhaal, uh, dan, uh, dan wordt het wel wat ja. met een politieke partij. Uh, hoe kijk je in dat verband dan naar Sybrand Haarsma uh, Buma? Sybrand is iemand die uh, door de leden gekozen is, heeft een heel sterk mandaat gekregen. Dus dat is juist iemand die voor de leden heel erg aansprekelijk was. Uiteindelijk, als je kijkt naar hoe de mensen gestemd hebben... hebben uh, kiezers een andere keuze gemaakt. Dat kan ook met de reputatie van het CDA te maken hebben. Maar voor de leden was hij zo aansprekend... dat hij van al die andere kandidaten heeft gewonnen. Um, Laten we even gaan kijken naar de ontwikkelingen binnen het CDA. Want uh, het is één turbulente bende, um, de laatste tijd zeker... De CDA heeft nu 13 zetels bij de laatste Kamerverkiezingen gehaald. Het was nog nooit zo weinig. Ik heb een grafiekje meegenomen yeah. die ook op Wikipedia staat. Dus er zit geen groot, groot politiek complot achter. Um, dat grafiekje laat een lijn zien van de confessionele partijen. En nu heb ik bijna een nodig. 1955 begon dit, uh, dit overzichtje. Uh, en laat het aantal zetels zien. Um, en de Kamer is van 100 naar 150 zetels gaan, Dus je een beetje meer oppassen. Met, maar wat je wel heel goed ziet is een enorme dalende lijn. Ja. En die lijn die gaat eigenlijk zeg maar, vanaf eh, pak een beet eh, 1970 gaat die, met een paar blokjes gaat die stijl omlaag. Wat zeg jou dat? dat? Dat sluit eigenlijk heel erg aan bij wat ik probeerde te zeggen. Dat het vooral om een poppetje gaat. Je ziet dat echt in de tijd van Lubbers en in de tijd van Balken... En dat, het echt, dat er een opleving was. En uh, vooral in de tijd van Balkan is dat natuurlijk heel erg van toepassing. Mensen, hadden natuurlijk de, de, de moord op Pim Fortuyn gehad. Mensen waren heel erg in verwarring. En toen kwam er een betrouwbare figuur uh, in hun ogen kwam er toen, uh, naar de voorgrond. En daar heeft men toen op gestemd. Ik wil je even een fragmentje laten horen. Um, en dat is ook wel vaker voorbij gekomen. Wat gaat eigenlijk over uh, het, de vraag in hoeverre het CDA nog herkenbaar is als een politieke partij? Um, we kennen allemaal het programma van Linda de Mol. Ik hou van Holland. Uh, RTL4-programma. En daar is een parodie op gemaakt door Koefnoen. En die parodie die klonk zo: Noem 11 CDA-eigenschappen. Integer? Nee. Spalt vastig? Nee, jongens, nee. CDA, hè? Principieel? Staat er niet bij. Kom op, denk nou. uh, <tie> Media Mediageil. Ja, dat is goed. Ja, 10. Hobbyvoer. Ja, ook goed. 9. Kom op, jongens, gaat lekker. Uh, solidariteit. Nee, nee, die staat er niet op. Oh. oh, wat was het spannend. Wat zaten jullie er dichtbij? Ja, en de, de, de, de, de namaakgasten zijn onder andere Henk Bleker... en uh, de dissidenten, de twee dissidenten-kamerleden van het CDA. Je moest er wel om lachen. Ja, dat klopt. Ik heb het fragment bijna uit mijn hoofd. Dat, uh, ja. Ik heb het zelfs samen met Sybrand nog een keertje pas nog gekeken tijdens de verkiezingen. En die moesten ook hard om lachen. Ja, zeker. Dat... Hij vertelde ook dat... Uh, ja, iedereen kent die filmpjes natuurlijk ook. En wij kijken zelf ook allemaal. en We moeten er allemaal even hard om lachen. Dat, uh... Waar zit de grootste lach van herkenning in dit fragment? Uh, dat, dat juist ook die, die, die waarde die het CDA altijd heel erg probeert uit te, draaien, nou, uit te dragen... Uh, die worden dan uh, met, ik sprak maar daar gelijk. Ja, uit, uit, uit, die worden met draaien -draai worden gelijk ja. samengevoegd. Ja. Dus de, de waarden die het CDA wil uitdragen. die worden dan eigenlijk gekoppeld aan de, de, de beelden die men bij het CDA heeft. Zoals, zoals draaien en aan het blijven plakken. En dat zorgt gewoon voor heel veel herkenning. Door er gelijk uh, bekende typetjes eigenlijk, uh, bij te zetten. Uh, die, die, dat, dat zorgt voor, gewoon voor het aanstekelijke gevoel. Ja, um, als je nu even. Dit, dit is dan wat ouder fragment. Ook ja. Overigens. Uh, van Haarsma-Buurma heeft het fragment ook gezien tijdens het debat toen er uh, nieuwe voorzitter, uh, voorzittersverkiezingen waren. Als we even nu naar de, de, de tijd van nu gaan. Er is opnieuw weer een commissie, de commissie Rombouts, uh, die zich gebogen heeft over de, de, de, de verkiezingsnederlaag. Die bij het CDA natuurlijk ongelooflijk pijn doet. En we weten nog niet precies wat erin staat. Weet jij het wel trouwens? Uh, we hebben een partijbestuurvergadering gehad en daar is een presentatie over geweest. Jij weet meer? Ja. Dan ga ik je eerst een klein stukje laten horen van Eén Vandaag. Um, en dan kappen we even met die fragmentjes. Maar even een stukje van, uh, van, het, van wat Eén Vandaag denkt dat er gezegd is. Uh, wat de conclusie is van de commissie Romboud. Het radicale midden is een koers waar het CDA jaren mee toe kan, zei rutte Wat het radicale midden dan precies inhoudt en waar de partij voor staat... is ook tijdens de campagne niet duidelijk geworden. Het ontbreken van een duidelijke koers, de onenigheid en de onbekendheid van de kandidaten... zorgden bij elkaar volgens de commissie Rombouts voor het teleurstellende verkiezingsresultaat. Nou, en dan kan jij zeggen, <lacht> Arie Vis, voorzitter van het CDA, of dit uh, in lijn is met wat je gelezen hebt. Wat die commissie natuurlijk allemaal gaat vertellen, dat gaan ze op het congres presenteren. Ik kan hier natuurlijk wel vertellen wat, wat ik zelf van de campagne heb gevonden van de afgelopen tijd... Maar ik vind dat de commissie eerst zelf de mogelijkheid moet krijgen... om hun verhaal te vertellen. Ik hoor je geen nee zeggen. Ik uh, kan hier echt niet op ingaan. De commissie die heeft gewoon een rapport. En dat gaan ze op het congres presenteren. En daar zullen we met z'n allen op moeten wachten. De drie O's schijnen er centraal te staan... in de, de conclusies van de commissie Rombauw. Namelijk onduidelijkheid, on, uh, onbekendheid en oneenigheid. Dat is beginnen met die onbekendheid. Onbekendheid van wie of wat eigenlijk? Nou, ik denk dat... Wat, wat ik net al zei, dat, dat mensen niet meer goed weten waar de christendemocratie voor staat. Dat dat een, een heel belangrijk iets is. Dat als jij iemand vraagt van, op, op het gebied van de, van de zorg, wat wil het CDA er eigenlijk? Nou, dat, dat weten mensen niet goed. En daar ligt juist ook gewoon de uitdaging om voor uh, Kamerleden die dat in hun portefeuille hebben om je dan te zorgen dat de mensen weten van, nou, op het gebied van de zorg wil het CDA dit. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat um, mensen meer voor elkaar gaan zorgen en dat ze gelijk bij de overheid gaan aankloppen. we even een andere partij pakken, iets ja. kleiner, de ChristenUnie bijvoorbeeld. Weten mensen wat de ChristenUnie wil op het gebied van zorg? Op het gebied van zorg weten mensen dat niet goed. Maar op het gebied van ethische nee? kwesties bijvoorbeeld weten mensen het wel vaak. Ja, maar goed, laat even je, je gaf zelf het voorbeeld de zorg. Ja. Toch heeft de ChristenUnie een trouwe achterban. Ja, maar dat heeft denk ik ook met uh, het feit te maken... dat het een, een, een trouwe achterban is uh, vanuit bepaalde religieuze stromingen. Uh, die, die voelen zich heel erg thuis uh, bij de ChristenUnie, net zoals bij de SGP. En dat fluctueert niet heel erg. Je hebt altijd wel, zelfs ook bij de ChristenUnie, een zetel eigenlijk of drie... wat, wat er altijd een beetje kan wijzigen. Maar ik denk dat rond de vier of vijf zetels... dat het echt, gewoon echt gewoon de stabiele basis is bij de ChristenUnie. En dat is het grote verschil met het CDA... Dat kan gewoon de helft van de kiezers kunnen weglopen... of erbij komen in, in, in een paar maanden tijd. Maar dat is omdat die, die, die traditionele... Um, um, Waarden eigenlijk worden vertegenwoordigd. Ja, en, ja. en die bepakking van, die er vroeger was... Uh, die is er niet meer, toch? Nee. In de zin van, als je uit een bepaald gezin kwam... met een bepaalde achtergrond, dan was het logisch... dan stemde je op een CDA. Of op de Partij van de Arbeid, of dat de VVD. Ja. Laten we die tweede even erbij pakken. Onduidelijkheid. Onduidelijkheid over wat? Mm, ik denk dat dat eigenlijk hetzelfde is als wat ik aan het begin zei. Onduidelijkheid over standpunt. Uh, maar onbekendheid en onduidelijkheid zijn twee verschillende dingen, toch? Het zijn wel twee verschillende woorden. Maar ik weet natuurlijk niet precies wat de commissie daarover heeft opgeschreven. En oneenigheid? Nou, dat moet wel een duidelijke zijn. Uh, we hebben net natuurlijk al een fragment gehoord uh, waarbij de oneenigheid eraf spatten. Uh, er zijn veel CDA's met uh, veel meningen. Uh, je leest regelmatig natuurlijk dat er een... Uh, Iemand van stal wordt gehaald die dan nog even wat wil vertellen... over hoe het allemaal in zijn tijd was toen de KVB bijvoorbeeld nog 50 zetels had. En vinden we dat op het heden moeten projecteren. Dat is gewoon een groot voorbeeld van um, hoe mensen... Um, proberen de discussie te beïnvloeden... door hun um, ja, door, door, door eigen achtergrond als basis te nemen... toen je eigenlijk een heel ander CDA en een heel andere samenleving had. Er heeft binnen CDA natuurlijk altijd een soort schisma bestaan... tussen even heel flauw gezegd, heel kort op de bocht gezegd... Uh, het linkse noorden, het protestantse noorden... en het uh, uh, conservatieve, conventionele zuiden. Is dat in feite wat je nu terugziet ook in de partij, die strijd? Ik zou dat zelf uh, niet zo snel meer aan het uh, geloof eigenlijk uh, op uh, hangen. Um, kijk, ik, ik, zou, ik heb het altijd meer over het zuidelijke gevoel, heb ik het eigenlijk meer. Um, ja... De mensen die, die, die hebben toch een ander uh, gevoel. Ze hebben toch vaak over Holland hebben ze het tand, terwijl zij in het zuiden wonen. En ik heb het, het, het sterk het idee dat, dat, dat mensen daar het gevoel hebben... dat ze niet goed worden gehoord. En dat moeten we met elkaar heel, heel serieus nemen. Er komen altijd veel stemmen uit Brabant en Limburg. Die gaan nu allemaal gaan die nu, uh, bijna allemaal naar de VVD. Terwijl mensen geen eens eigenlijk weten waar ze voor hebben gekozen bij de VVD. Um, en die mensen moet je weer het vertrouwen in het CDA geven. En dat doe je... Door mensen weer gerust te stellen en ook te laten zien dat we juist ook binnen het CDA, dat het voor mensen met allemaal verschillende achtergronden daar een plek is. Heb je enig idee waarom die mensen vooral naar de VVD zijn weggelopen in het zuiden? Ik denk dat uh, dat vooral door de, door de richtingenstrijd kwam. Uh, of de PvdA, de SP heel groot, of de VVD heel groot. Um, plus natuurlijk de ontzuiling in het zuiden. Dat, dat speelt ook zeker een rol. Alleen ik denk dat. Maar in het, juist... het noorden wordt het ook ontzuild, toch? Het noorden is nooit heel christelijk geweest in uh, Nederland wat vrijzinniger christelijk geweest. Zo, zo, zo zou het kunnen zien, ja. Hoe ja. vrijzinnig ben je zelf trouwens? Nou, dat is een uh, lastige vraag, is dat. Um, ik ga zelf ga ik iedere zondag uh, naar de kerk. Ik geloof ook in God. Um, maar om nog gelijk een stempels vrijzinnig, confessioneel en dergelijke... op te hangen, vind ik altijd lastig. Ik ben gewoon uh, nou, protestant wat, wat, wat, wat, en voor... daar houden we het gewoon bij. Maar hoe, kerk, waar kerk je? Wat, wat voor een kerk is dat? Ik ga nou naar de protestantse kerk, ga ik. de PKN. Um, wat je net constateerde, is, is het wel een belangrijke ding. Dat veel mensen in het zuiden, met name in het zuiden misschien, uh, uh, gekozen hebben voor de VVD. Waar ze vroeger uh, voor het CDA kozen. Um, Paul Frisse, bestuurskundige. En ook, uh, uh, nee, niet bestuurskundige. Paul Frisse is uh, oud-gouverneur uh, uh, oud in Limburg. Leon Frisse. Leon Frisse. Neem ik ja. aan. Ja, Paul is wel een bestuurskundige. Kortsluiting in mijn hoofd. Leon Frisse, um, die heeft een pleidooi gekoppeld voor een koerswijziging.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 Nou ja, uh, dat zijn feiten die je niet uh, over het hoofd kan zien. Ja, kortom, CDA, zijn CDA, jouw CDA, uh, wordt wakker en uh, oriënteer je weer op rechts. Mm, ik kan me niet, zelf niet helemaal vinden in zijn analyse. Hij begint zijn analyse met uh, de constatering dat, dat kiezers van uh, het CDA naar de VVD lopen en dan naar de PVV. Ik denk dat die laatste stap dat voorbij is. Als je kijkt naar de afgelopen uh, uitkomst van de, de verkiezingen... zijn de mensen gewoon tot uh, de VVD eigenlijk gegaan. Uh, dus ik denk niet dat de mensen steeds rechts wilden stemmen... dat ze gewoon duidelijk de keuze wilden hebben. Stem ik links, stem ik rechts. En dat ze daarom voor de VVD hebben gekozen. Maar niet dat ze zeggen hoe rechtser, hoe beter. Is uh, de PVV, uh, was dan misschien de PVV voor het CDA... wat de SP voor de PvdA was? Snap je de vergelijking Moet ik buiten? Ja, kijk, kijk, in het zuiden is dat natuurlijk lastig. Want ik neem aan dat we het daar nu nog steeds over hebben, omdat het over Leon Visser ja, ja. gaat. Um, daar was het CDA altijd gewoon een partij die gewoon um, vaak ook gewoon de meerderheid ook gewoon um, in de gemeenteraden had. En de SP heeft er nooit echt een voet aan de grond, grond gekregen. Juist in de plaatsen waar de SP wel aanwezig was, was de SP altijd heel gegroeid. Dus. Maar Je zou kunnen dat... zeggen dat het meer een protestpartij is... en dat dat het gemeenschappelijk is. Ja, maar de SP heeft in heel, op heel veel plekken de Partij van de Arbeid leeggegeten. In ieder geval lange tijd. Bij de huidige verkiezingen, de laatste verkiezingen is dat een beetje uh, andersom geweest. Maar in grote lijnen is dat zo gebeurd, denk ik. Omdat ze herkenbaar waren. Omdat ze geprofileerd waren en scherp waren. De PVV is in, in, zu in Zuidelijk-Nederland, misschien wel meer dan elders... een hele duidelijke partij die herkenbaarder was voor veel mensen dan het CDA. Ja, maar herkenbaar was... Want nu hebben er beduidend minder mensen op de PVV gestemd in het zuiden. Um, en dat komt uh, denk ik zelf. Doordat uh, de PVV, uh, en daar heeft de SP nooit last van gehad... nu eigenlijk verantwoordelijk was voor het regeringsbeleid. En op het moment dat mensen zich op een protestpartij stemmen... Uh, dan hebben ze allemaal het idee, als mijn partij er dan eenmaal in komt, dan wordt het allemaal veel beter. En op het moment dat zo'n partij dan in de regering komt, of semi in de regering, zoals dus nu met de gedoogconstructie, uh, dan zie je gelijk dat de economie in een ene weer als een tierenleer gaat draaien. De materie is veel moeilijker dan je op het eerste gezicht denkt. En dan raken mensen weer teleurgesteld en zag je in de SP heel peilingen stijgen. Rut Peetom, de voorzitter van, van CDA, uh, die, die hangt... Het trekt een beetje naar links, althans dat is wat, uh, wat, wat velen vinden binnen de partij. Um, maar dat zorgt er ook voor dat het gemor, met name vanuit het zuiden... Uh, zo langs het oorverdovend begint te worden. Hoe kijk jij tegen die uh, nou ja, richtingenstrijd aan? Nou, van gemor uh, uit het zuiden, daar hoor ik nog niet zoveel van. Nou ja, van. Frisse net bijvoorbeeld. Dat, uh, nou, wat Frisse vooral natuurlijk zegt, is dat het CDA vooral... meer een, een conservatief rechtskoers uh, moet gaan varen. En je hebt bijvoorbeeld meer mensen die... Bijvoorbeeld maar Frissen zegt dat niet zonder reden, die en ook, ook niet zonder gevoel voor timing? Frisse is ook uh, iemand uh, uit Limburg um, en die vertegenwoordigt ook dat, dat, dat, dat, dat geluid eigenlijk daar. Um, ik denk zelf niet dat de CDA's heel erg bezig zijn met gaan we nu links of gaan we nu rechts op. Die zijn met heel andere dingen bezig, met van waar staan we nu als partij voor en hoe gaan we dat concreet in standpunten vertalen. En veel minder met echt heel links of heel rechts. Maar Frisse heeft de vorige verkiezingsnederlaag geanalyseerd in de opdracht ja. van de partij. Uh, dus hij weet wel waar hij het over heeft, wat er ontbreekt. Zeker. Hij heeft een heel goed rapport geschreven uh, met een aantal uh, uh, conclusies daar ook in. En dat is, uh, zoals ik dat lees, dat het zuidelijke gevoel... dat dat niet goed meer uh, herkend wordt door de mensen. Maar dat betekent niet per se dat je gelijk een hele rechtse koers moet gaan varen. Want dan raak je de mensen gewoon kwijt die uh, zich wat, wat, wat prettiger bij links bijvoorbeeld voelen. Ja, maar je maakt er een andere vertaalslag in dan hij in ieder geval. Want hij trekt die twee dingen wel naar elkaar toe. Tenminste, hij benoemt niet zozeer het zuidelijk gevoel... als wel dat de partij um, zijn kracht op recht heeft zitten, rechts heeft zitten. En ik hoor je dat ook zeggen. De, het CDA is vooral veel kiezers verloren aan de VVD. Um, als je naar de afgelopen verkiezingen kijkt... zijn we er veel aan de VVD zijn we er verloren. Maar um, de... We hebben natuurlijk twee nederlagen gehad. de nederlaag die Frisse evalueerde. Daar was het niet alleen aan de VVD, maar ook heel erg aan andere partijen. Bijvoorbeeld D66 waren we ook vier, vijf zetels aan verloren. Dus daar lag het beeld veel genuanceerder. Nou, Frisse loopt ook hard op de mop, ja? Want Frisse roept ook, er is weinig gebeurd met de conclusies eigenlijk van, van onze commissie. Klopt. Nou, als CDA vonden wij dat ook. Dus er is nu een resolutie die wij als CDA ook steunen. Waarin wij het partijbestuur eigenlijk oproepen om het nog eens goed te kijken naar het rapport van de commissie Frissen... en aan de commissie te vragen van jullie hebben een aantal aanbevelingen gedaan... wat is daar nu concreet mee gebeurd? En dat aan de leden te presenteren. Um, want dat is een gevoel wat ik veel vaker hoor... Um, dat uh, we misschien te snel aan het rapport van Frissen voorbij zijn gegaan. En welke aspecten met name uh, zijn jullie aan voorbij gegaan? Of jullie de partij? Ja, de, de interne partijdemocratie. Een, een voorbeeld daarvan is de standpuntbepaling... Um, wat we nu hebben gezien, we hebben een nieuw verkiezingsprogramma samengesteld. er kwamen duizend amendementen op. Nou, dat, dat werkt gewoon niet. Uh, dan, dan kun je niet met elkaar bevredigend een, uh, een verkiezingsprogramma opstellen. Dus uh, wat, wat willen we bijvoorbeeld, uh, als jongeren vinden we dat heel belangrijk... dat je gewoon continu bezig bent met standpuntbepaling. Dat niet alleen de fractie ermee bezig is, maar dat ook de leden zelf... Uh, discussieavonden hebben en standpunten vaststellen. En dan geef je leden veel meer het gevoel dat ze erbij betrokken worden. Het tweede punt wat hiermee te maken heeft... is het uh, uh, voorbeeld van de zogenaamde uh, expertgroeps. Op het gebied van de zorg hebben we heel veel mensen binnen het CDA lopen... die er verstand van hebben. En Sabine Uitslag was er als Kamerlid altijd heel erg mee bezig. Die verzamelden gewoon mensen om zich heen. En die konden erover meepraten. En die konden ook input geven. Nou, en dat zou eigenlijk ieder Kamerlid moeten doen. Zo'n groep mensen om zich heen verzamelen. Zodat je veel meer gebruik maakt van uh, de, de kennis... die gewoon binnen de partij aanwezig is. Ik ga je nog even, het, voor het zijn de muziek, gaan even een Twitter-bericht voorlezen. Um, van iemand die zich Sneeuw noemt, overigens. Uh, Vraag je aan Vis: denkt u dat het sexy onderstel van Sabine Uitslag tijdens de tv dansshow heeft bijgedragen aan een vlotte imago voor het CDA? Ik heb een collega op het werk. En uh, die wist maar één kamerlid te noemen, dat was Sabine Uitslag. Um, en dat is eigenlijk het voorbeeld van dus iemand die heel aansprekend is voor mensen um, en als dat ervoor zorgt dat mensen daardoor uh, jou he, uh, eigenlijk herkennen um, en dan eigenlijk wat meer geïnteresseerd zijn in, in, in dat, dat kamerlid zelf dan vind ik dat een positief iets we leven in een uh, wereld waarin uh, het meer om de persoon gaat dan om de inhoud Dus dan moet je er ook mensen neerzetten die een goed en vlot verhaal mee kunnen zetten. Ja, maar dat ze in de kamer zitten zij heeft haar eigen keuze erin gemaakt ja, goed. We gaan uh, straks verder praten uh, met jou. Uh, Arie Vis is de gast, de voorzitter van het CDJA. Je hebt de muziek meegenomen, Arie. Um, wat heb je meegenomen? Klopt. Ik heb een uh, lied, heb ik, uh, eigenlijk, een nummer eigenlijk uitgezocht uh, wat ik ook typerend voor het CDA vond. Dat is van uh, Jamie uh, Leidel. Het heet uh, Another Day. Het gaat erover dat op het moment dat er een nieuwe dag komt... iedere dag weer dat je weer nieuwe kansen hebt. Dat is denk ik ook wat typerend voor het CDA. We hebben bijvoorbeeld bij de PvdA gezien... twee weken voor de verkiezingen, soms op 18 zetels in de peilingen. Ze eindigen met 38. Dat uh, laat zien hoe, hoe de politieke werkelijkheid tegenwoordig in elkaar zit. Dus iedere dag kunnen we weer uh, goed gemutste pad gaan. Luna, Frank De gasten vannacht. Agri Viss, voorzitter van het CDJA, de jongere afdeling van het CDA. Aan zaterdag weer een congres. En dan uh, ligt er weer een rapport op tafel waar jullie fijn over kunnen gaan praten. Het zijn er nogal wat de laatste tijd qua rapporten. Uh, alleen maar de hele recente. Commissie Fris daar hebben we het net over gehad. Na aanleiding van de verkiezingsnederlaag uh, in 2010... Uh, strategisch beraad kwam eruit. Aatjan de Geus uh, uh, die mocht zich gaan buigen over uh, een nieuwe koers. En daar kwam het radicale midden uit. En nu de commissie Romboud. Uh, nog niet uh, commissie Moe. Nee, <laughs> gelukkig. Oh, ja. commissie Nieuwe Woorden vergeet ik nog. Klopt. Van, nieuwe Woorden Nieuwe Ja, die ja. was er ook nog. Ja, kijk, de, de commissie Rombouts is, is veel minder opgetuigd dan dat bij de commissie Frissen was. Bij de commissie Frissen was het echt een, een schok voor een hoop mensen. Wat is nu gebeurd? Hoe heeft het zover kunnen komen? Dus uh, dat was een flinke commissie geworden. Heeft ook goede tijd genomen, een uitgebreid rapport geschreven. Uh, bij de, de commissie Rombouts uh, hebben wij als CDA ook altijd aangegeven van uh, de inkt van Frissen is nog maar net droog van het rapport... Um, moet er nu wel weer echt een nieuwe commissie komen. En als die er komt, laat hij zich dan vooral naar de organisatorische kijken. Want er zijn een hoop nieuwe dingen gebeurd, zoals het vaststellen van de lijsten. Um, um, door de bijvoorbeeld primaries, um, een lijsttrekkersverkiezing. Maar wat zou jij als CDA -J -J -A nou echt willen weten op dit gebied? Wat je niet nu al weet bedoel ik? Wat ik zelf aan de commissie zou vragen. Ik nou had ja, geen commissie ingesteld. Geen commissie? Nee. Maar wat zijn de vragen die voor jou nog open liggen? Waar zou je echt graag een antwoord op willen? Um, waar ik zelf een antwoord op zou willen... is van op het gebied van uh, de partijdemocratie. Uh, wat zouden we daar nu moeten doen... om de mensen meer het gevoel te krijgen dat ze erbij okay. betrokken zijn? Maar dan ben je al met, bezig met de toekomst. Ja. Uh, uh, met met verbeteringen, nou, lessen dat, voor de, kan de toekomst. kan ik hem anders formuleren. Maar als je even terugkijkt... Hè, want ja. daar gaan deze commissies natuurlijk vooral over. Die hebben ja. teruggekeken naar de, de verkiezingsnederlagen. Uh, en ook de, de meest recente. Uh, is er überhaupt iets waarvan je denkt... nou dat willen wij als jongeren nou echt graag boven water hebben? ook um, In de, nog wel niks, hoor. Ik weet in de afgelopen anderhalf jaar... zijn er eigenlijk geen uh, nieuwe dingen gebeurd. Uh, die, die wij, die waarvan wij vonden dat we die moesten onderzoeken. Um, wat wij wel heel belangrijk vonden... is um, van dat, dat, dat gevoel van onbehagen... wat bij heel veel mensen leeft... waar, uh, leeft, waar komt dat eigenlijk vandaan? Okay. Maar daar heeft Frisse ook natuurlijk al naar gekeken. Ja, maar dat is een buiten de partij gelegen vraagstuk. Dat is niet een intern vraagstuk. Daar heeft het de... CDA zelf invloed op. Want in de tijd van uh, Balkenende had men een heel goed antwoord erop, want de mensen stemden op het CDA. Wat is het nut van dit soort commissies? Um, als je ze niet te vaak doet, uh, dan kan je er zelf een hoop van leren. Op het moment dat je na, na anderhalf jaar weer een commissie hebt... dan is dat wat mij betreft niet nodig. Dus? Nut? Niet? Um, ik zie er niet veel toegevoegde waarde in. Het is bar weinig, uh, al met al. Um, goed. Hoe dan ook, zaterdag gaat erover gesproken worden. Um, laten we het gaan even nog gaan hebben over het CDA en de richting. Want het CDA um, was en is een christelijke partij. Althans, dat staat in de grondbeginselen. En de C die duidt ook die richting op. Um, is het CDA christelijk genoeg? Um, ik heb meegemaakt dat ik een... Uh... Een presentatie had gehouden uh, voor een aantal leden. En dat er op een gegeven moment leden naar me toe kwamen. die vonden dat ik uh, eigenlijk een te christelijk verhaal had verteld. En vijf minuten later stond ik met mensen te praten. die zeiden dat het niet christelijk genoeg was. Dus wat wil ik hiermee zeggen? Uh, die discussie, die zullen we eigenlijk nooit beëindigen. Uh, uh, wordt de SEBO genoeg beleefd? Of wordt die eigenlijk uh, te veel beleefd? Of te weinig? Um, die vind ik zelf nooit zo heel relevant. Ik vind het vooral belangrijk welke uh, waarden we met elkaar uh, gemeen hebben. En dat we het daar altijd met elkaar over hebben. Er zijn ook een hoop mensen bij het CDA actief. En er hebben ook een hoop mensen op het CDA gestemd die zelf niet christelijk zijn. Maar die hebben wel uh, die gedeelde waarden. En dat is wat hun samenhoudt. Waar zou het CDA, wat als het om de zee gaat, ja. uh, moeten staan wat jou betreft? Mm, ik vind dat we onze afkomst niet moeten verlogenen. Uh, we komen voort uit de christelijke traditie, dus dat moeten we ook gewoon blijven. Dus dat betekent dat we geen naam moeten gaan veranderen. We moeten niet zomaar gaan rommelen in ons programma van uitgangspunten. We moeten ook geen conservatieve partij worden. We moeten gewoon zeggen, we hebben de christendemocratische grondbeginselen. En in een land als Duitsland is dat heel goed gelukt om dat aan mensen uit te leggen. En dat betekent niet per se dat het een christelijke partij is. Nee, dat betekent een partij met een bepaalde geschiedenis en een bepaalde waarde. Maar in Duitsland eh, is het een herkenbaar christelijke partij nog, zeg je? Nee, een christendemocratische, het christendemocratische geluid. Dat is anders dan dat je zegt, we zijn een expliciet christelijke partij. Ik wil je even nog een stukje laten horen. Een fragment een, een, van, met Frank Bosman. Ik denk, als we nu kijken naar ja, de decimeren van de confessionele politiek... dat die C eigenlijk toch weer nieuw leven ingeblazen moet worden... om een uniek selling point te hebben. Ik denk wel dat CDA in staat is om als enige partij... of als beste partij in Nederland te weten wat religie eigenlijk betekent... en wat religie eigenlijk is voor mensen. Ik dacht eigenlijk, regies, hè, maar religie. Ja. ja. Frank Bosman is uh, cultureel theoloog. Um, en, en ja, dan kom maar door, dus is zijn stelling. Ja, hij zegt eigenlijk zegt twee dingen. Aan de ene kant, het CDA moet weer een hele christelijke partij zijn. En aan de andere kant is het CDA een partij die weet wat religie heet, hoe belangrijk religie is voor de samenleving. Dat eerste ben ik niet met hem eens, dat het CDA weer veel christelijker moet worden. Het tweede, dat het CDA weet wat het is om uh, religieus te zijn um, en die die waarde belangrijk vindt. Dat ben ik wel met hem eens. Voorbeeld is natuurlijk de discussie rondom de rituele slag die we hebben gehad... Um, ik vind het goed dat het CDA uh, gewoon heeft aangegeven van dat we dan um, altijd het gesprek tussen verschillende religies aan moeten blijven gaan. En dat is ook wat mensen met een religieuze, religieuze achtergrond ook moeten herkennen bij het CDA. Dat het niet alleen voor christenen is, dat het juist opkomt voor dingen als godsdienstvrijheid, bijzonder onderwijs en dat soort zaken. Als je kijkt naar de confessionele partijen op dit moment... Um, CDA, ChristenUnie en SGP samen 21 zetels. Ja. Nog niet eens zo heel lang geleden waren de conventionele um, de baas in Nederland. Klopt. Het gaat wel heel hard geloof ik hè? Het gaat heel hard. Dat heeft wat ik al zei met de ontzuiling natuurlijk ook heel erg te maken. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland die wel gewoon een geloof hebben... Um, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld een hele grote men groep mensen die um, bijvoorbeeld de islam aanhangen. En er is geen islampartij Dat dus was geprobeerd, alleen dat, dat is vrij lastig door de verschillende stromingen. Um, dus ja, de mensen die zeggen van ik ben uh, christelijk en ik ben een christen... die groep wordt kleiner, maar de mensen die zeggen ik ben religieus... Die groep uh, is nog steeds vrij groot in Nederland. Maar het CDA heeft ook geprobeerd om aan te haken bij de groep uh, uh, uh, uh, moslims in Nederland. Uh, zeker op lokaal niveau zijn ook een, een redelijk aantal moslims betrokken uh, ja. bij het CDA. Uh, soms zelfs als, uh, als wethouder. Zullen ook kamerleden. Uh, uh, en kamerleden. Mm. Uh, maar die groep is vervolgens weer uh, net zo hard teleurgesteld geraakt in het CDA... toen jullie gingen samenwerken met de PVV in een gedoogconstructie. Ik denk dat we in de jaren negentig, dat het CDA uh, toen al veel allochtoonse kiezers uh, is kwijtgeraakt. Die zijn toen allemaal heel nadrukkelijk allemaal naar de PvdA gegaan. Dus ik denk dat dat niet per se met de PVV te maken heeft. Maar dan is uitstroom nummer twee is gekomen toen de gedoogconstructie in feite was? Niet de massale uitstroom, maar zoals we die in de jaren negentig hadden. Is het goed dat, de, dat moslims geen, geen uh, thuis weten uh, in het CDA? Mm, met die stelling ben ik het niet eens. Ik zeg niet dat moslims zich niet thuis voelen bij het CDA. We hebben uh, binnen alle geleden... Uh, zijn uh, moslims van harte welkom. Ze worden op, op alle niveaus uh, zijn ze ook gewoon actief. En ze worden ook gewoon gekozen in functies. Dus het is niet zo dat er uh, geen plek voor moslims is. Ja. Maar. Oké, okay, goed. Maar ja, dat wil ik wel even heel duidelijk... Nee, nee, nee maar, maar de vraag is ook, ook even hoe het CDA zichzelf zou moeten gaan positioneren. Want jij bent jong en jij kijkt ja. er nog, nog fris tegenaan. Het is een één grote worsteling als het gaat om positionering op dit moment. En met name het CDA hoor je gewoon worstelen. Dus dan is de vraag ook niet zo gek. Ligt daar niet potentieel? Ligt het potentieel niet juist in de nieuwe Nederlanders? Ik denk dat het potentieel ligt bij de mensen die zich religieus voelen... Um, en dat hoeft dan niet per se mensen te zijn die zeggen we zijn christelijk. Dat kunnen ook mensen zijn die zeggen van... Um, ik uh, heb een, een, een humanistische achtergrond... of, of ik heb een, een boeddhistische of, of een islamitische achtergrond. Het zijn allemaal mensen die uh, toch wel een, een, een geloofsopvatting hebben. En daar, voor die mensen, daar is gewoon, uh, gewoon een groep mensen... die wij kunnen bereiken als CDA. De conventionele partijen die hebben natuurlijk aardige uh, zaken kunnen doen... nog de afgelopen jaren... Uh, Um, die hebben ook veel tegen kunnen houden. Even luisteren naar een klein fragmentje van het NOS-journaal. VVD en PVDA hebben weer een stap gezet. In het overleg over een nieuwe formatie zijn afspraken gemaakt... over koopzondagen en weigerantenaren, melden bronnen rond de formatie. De twee partijen willen dat elke gemeente zelf mag beslissen... of de winkels op zondag open mogen zijn. En de twee partijen zijn het ook eens over de zogenoemde weigerambtenaren. Nieuw aangestelde ambtenaren moeten ook homoseksuele stellen in de echt verbinden. Ja, in de tijd van de paarse kabinetten, en dat is voor veel CDA's... een periode waar ze met, niet, met weinig plezier aan terugdenken... Eh, toen werden onder andere het homohuwelijk ingevoerd... afschaffing van het bordeelverbod, verruiming van de euthanasiewetgeving... kortom, dingen die toen en deels nu bij het CDA gevoelig liggen bij de achterban. Eh, ligt datzelfde scenario nu niet op de loer? We mm, hoorden horen uit, natuurlijk al de koopzondagen, hoorden we net al. Um, dat vind ik altijd wel heel grappig. Want zelf ben ik juist ook een groot voorstander van... dat um, gemeenten zelf mogen bepalen wat de koopzondagenbeleid is. Um, en ik denk uh, dat... Uh, in heel veel gemeenten, dat het dan op een goede manier ook opgelost kan worden. Want wat je nu ziet, is dat zo'n discussie... die wordt heel erg in, in, in tegenstellingen wordt eigenlijk gevoerd. Op landelijk niveau zijn we ervoor, zijn we er tegen. Terwijl een lokale gemeente juist veel meer een belangafweging kan worden gedaan... juist met ook de lokale ondernemers. Sterker nog, de vereniging tegen verruiming van de koopzondagen. is juist een voorstander van dat lokale gemeenten het kunnen bepalen. Mijn vraag was iets breder dan dat, dank, dank voor het antwoord hoor, trouwens, maar uh, mijn vraag was wel breder dan dat, want de invloed van CDA uh, uh, met dat zetel aantal uh, uh, en dus daarmee van Confessioneel Nederland, die, die invloed die appt weg. Vind je dat erg of is dat gewoon een logische ontwikkeling? Um, op het moment dat je niet meer in de regering zit, dan uh, heb je veel minder invloed op, op, op het beleid wat wordt ontwikkeld. Um, omdat ik vind dat CDA een goed verhaal heeft voor hoe we de Nederlandse samenleving moeten inrichten, vind ik het jammer dat wij de samenleving niet meer kunnen inrichten zoals wij dat goed vinden. Dus dan zeg ik, ja, het is jammer dat wij uh, dan tot dan, dan, dan, dan de grip eigenlijk op de samenleving verliezen. Het CDA was juist altijd een partij, waar als je er lid van werd, dan wist je zeker dat als je een beetje oplette, dan was je binnen een X-periode uh, leidinggevende, was je minister, wethouder, whatever, toch? In de tijd dat ik lid werd, was het ook al niet meer zo. Uh, dus uh, ik denk dat voor een hoop uh, generatie jongeren, dan heb ik het over de twintigers, de dertigers en ook de veertigers, is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Wat is jouw ambitie? Uh, ik heb een bachelor in bedrijfskunde gedaan. Als ik klaar ben als voorzitter, dan uh, ga ik aan masse doen en dan ga ik het bedrijfsleven in. Wanneer ben je klaar als voorzitter? Uh, ja, eigenlijk moet je dan zeggen als je taak natuurlijk af is. Uh, mijn termijn loopt tot en met het voorjaar van volgend jaar. Dan heb ik drieënhalf jaar in het bestuur gezeten. En dan vind je het ook wel welletjes geweest? Of ga je dan toch nog op een of andere manier naast je werk door in de politiek? Ik zal zeker betrokken blijven bij het CDA. Alleen het is ook belangrijk dat ik natuurlijk uh, ga afstuderen. Uh, dus ik kan dan niet meer uh, fulltime uh, onbezoldigd mee bezig zijn. Heb je al lang studeerboete aan je broek? Ik heb maar twee jaar lang uitgeschreven voor mijn studie. Oh, en daarmee heb je het verme vermeden... Nou, als je niet studeert, dan krijg je er ook geen boete voor. Nee, dat is waar. Dat is vrij logisch. Maar goed, dan heb je hem dus daarmee vermeden. Uh, uh, en die langstudeerboete, uh, als die nou af die, die gaat eruit waarschijnlijk, hè? Ja, vind ik jammer. Ik ben een groot voorstander van de langstudeerboete. Pardon? Um, ik ben zelf een goed voorbeeld ervan. Ik heb zelf, uh, heb ik lang gestudeerd, ik heb er heel veel altijd bij gedaan. En ik vind dat op het moment dat iemand heel lang studeert... en dat die um, dan op, op kosten van de overheid eigenlijk uh, maar een beetje aan het land van is... Um, dat die dan ook gewoon zelf de rekeningen van moet krijgen... Ja, maar dat, is, dat klinkt zo makkelijk. Ik vind het verbazingwekkend uit jouw mond trouwens. Dus als CDA uh, heel, heel, heel veel heel langs voor de deur moeten geweest. Uh, ja, maar heel veel uh, studenten die, uh, die lummelen helemaal niet. Ja, je hebt ze er ook wel bij. Maar uh, die zijn bijvoorbeeld bezig met maatschappelijke banen. Of met, met, met, met halve carrières daarnaast, Bestuurlijke dingen. Klopt. Uh, en dat betekent dus uh, studievertraging. Ja, maar dat is echt een typisch Nederlands probleem. Is dat. Ik, uh, ik ben zelf in Oxford geweest. Op het moment dat mensen daar uh, aan een bed voor een bachelor gaan... dan zijn ze daar drie jaar mee bezig... In het eerste jaar is alles nieuw voor de studie, in het tweede jaar doen ze een bestuursfunctie en in het derde jaar studeren ze af. Die mensen zijn daar hartstikke maatschappelijk betrokken en die studeren niet langer. Dus het is gewoon mogelijk, alleen wij hebben in onze beeldvorming het idee dat op het moment dat je een bestuursfunctie erbij doet, dat je dan gelijk in een veel langer over je studie zou kunnen doen. Plus, vandaag hebben de belangenorganisaties van de studenten... Uh, de ISO, LSVB, die hebben juist aangegeven... dat ze het sociaal leenstelsel, wat nu wordt geïntroduceerd... juist veel erger vinden dan de langste debuete. Die zeiden zelfs, geef mij maar de langste debuete... in plaats van het sociaal leenstelsel. Aanstaande zaterdag is het congres van het CDA. Jij gaat er ook naartoe? Uiteraard. Uiteraard. Um, daar zal het ook ongetwijfeld heel erg gaan over de, de koers... die ingezet is onder uh, Rutte Peton, namelijk het radicale midden. Weet je inmiddels al wat het is? Ik vind dat uh, de leden dat met elkaar moeten gaan bepalen. En dat we daarom juist interne standpuntbepaling nodig hebben. Het, het radicale midden was een hele nieuwe term. Um, die is niet heel erg goed uh, geland. Dus ik denk dat uh, niet veel mensen uh, die term nog snel zullen gebruiken. Laten we even één keertje luisteren ja. nog. Eén keertje luisteren nog naar het fragmentje van, uh, uit 1980 van, uh, van, van Piet Bukman. Even nog een keertje terug naar de oprichting van het CDA. Uh, Piet Bukman, de eerste voorzitter van het CDA, die sprak toen uh, de woorden. Hij heeft hem, hem natuurlijk gevraagd van uh, waar staat CDA, wat, uh, wat is het ongeveer? Uh, en hij zei toen dit. Het nieuwe CDA heeft een krachtige leider nodig. Iemand die de discussies in de hand kan houden en kan afronden.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 wordt bepaald door politieke overtuiging, wordt bepaald door een verkiezingsprogramma... en wordt bepaald door de wijze waarop wij met elkaar in de praktijk politiek bedrijven. Goed. Zeker niet midden, maar misschien bedoelde hij wel het radicale midden. <laughs> Kijk, het, het radicale midden is natuurlijk uh, juist... Uh, ze hebben het woord het er radicaal ervoor gezet om aan te geven dat het niet het gewone midden is... maar dat je voor uh, bijzondere oplossingen eigenlijk wil gaan zorgen. Dus dat dan zou je kunnen zeggen, dat is in lijn met het verhaal van Bukman... Uh, dat het niet gaat om we zijn ze maar een middenpartij, maar nee... dat je zegt, uh, we maken echt duidelijke keuzes van dit zijn de middenopties. We gaan zo meteen in de tweede uur uh, een beroep doen op de wisdom of the crowd. Uh, we vragen aan u, de luisteraars, thuis, in de auto waar u op maar bent... om eens met ons mee te denken. Hoe kan het CDA er weer bovenop komen? Uh, 0800-1121, dat is het telefoonnummer van KZ Blijf je tweede uur? Ik moet morgenochtend weer werken, dus uh, ik moet ook weer terug naar Rotterdam. Maar blijf je nog even? Ik kan nog een kwartiertje blijven, maar dan moet ik echt gaan. Nou kijk, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Als jij een kwartiertje blijft, uh, na het Doe hoorspel, dan zijn we weer terug met Casaluna. Dan kan je rechtstreeks praten met Arie Viss, uh, en ook vragen aan hem stellen... en dingen zeggen die je kwijt wil. 0800-1121 is gratis telefoonnummer van Casaluna. En, en zaterdag dus het uh, congres, dat zal ook weer te volgen zijn via de landelijke media. Dankjewel alvast en uh, we zijn zo terug. Neem wat te drinken. Dankjewel.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 Ze zijn, ja, ze zijn, ja wat, wat eigenlijk? Laten we zeggen een komisch duo. Ik ben benieuwd of Erika Berger, mede-eigenaar van Millennium en minnaar van Blomquist, er ook om kan lachen. En of Blomquist tussen alle verhoudingen door wat tijd weet vrij te maken voor het onderzoek naar Harriet... Wat? Dat geluid? Het huh. okay. zal de poes wel zijn. Ah! Oh, Jezus. Eh? Sorry. Sorry. Wie ben jij? Erika, wat doe jij hier? Wat? Oh. Sorry, het spijt me. Ik, ik had moeten kloppen. Ik had moeten bellen dat ik aankwam. Sorry, sorry. <laughs> Maakt niet uit, Rikkie. We hadden de buitendeur op slot moeten doen. Nou, Erika, dit is Cecilia vanger. Cecilia. Eka Berger. Eka is uh, hoofdredacteur van Millennium. Dag. Oh, dag. Um, zal ik even een wandelingetje gaan maken? Nou, we dacht je, de om een lekker ontbijtje in elkaar te flansen. En koffie, vooral veel koffie. Doe ik. Zie ik jullie zo. <lacht> Blijf je een keertje slapen? Dan komen meteen al mijn occasional lovers langs. Reuze occasional. <laughs> maar er is niks aan de hand. Erica is getrouwd, is, is niet mijn vriendin. Ik ga af en toe met haar naar bed. ik kan er echt niet schelen dat jij en ik het nu met elkaar doen. geneert zich nu alleen omdat ze zo eens komen binnenvallen. En nu? Nee, nu niks. Zo is het gewoon. Erika is mijn beste vriendin. We hebben de afgelopen twintig jaar op gezette tijden met elkaar in bed gelegen... en dat hopen de komende twintig jaar zo vol te houden. Maar ze zijn nooit een stel geweest... En we staan elkaars romances nooit in de weg. Is dat wat we hebben, een, een romans? Nou, geen idee. Nee. we kunnen er blijkbaar goed met elkaar vinden. Maar, waar uh, moet ze vannacht slapen? We regelen wel een kamer voor haar. Ze slaapt in ieder geval niet in mijn bed. Ik weet niet of ik dit kan. Ja, bij jullie werkt dit blijkbaar zo, maar ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik heb nooit... Uh... Cecilia, ik heb je toch eerder verteld over Erika, mijn relatie met haar? Haar bestaan kan we... toch geen verrassing zijn? Ja, dat is wel zo. Maar, maar zolang ze in Stockholm zat, kon ik net doen alsof ik gek was. Tja, nou ja, wat een situatie. Kom vanavond bij me eten en neem Erika mee. Ik, uh, ja, ik geloof dat ik haar wel mag. Ah, koffie. Daar ben ik aan toe. Zo, nou, niet voor mij. Ik, uh, ik ga maar eens, jullie hebben vast een heel hoop bij te praten. Ik slaap vannacht bij Hendrik hoor, Cecilia. Maak je geen zorgen. Ja, ja, ja. Dat is goed. Nou, dan uh, ga ik, hè. Dag, tot vanavond. Sukkel. Huh? Ben ik gekomen om je vrijlating te vieren... ...tref ik je naakt aan met de van vertaal van het dorp. Pardon? Hoe lang doe jij in Miss Big al? Nou, ongeveer sinds Hendrik mede-eigenaar is. Aha. Aha, wat? Gewoon een nieuwsgierigheid. Cecilia is aardig. Ik mag er graag. Ik zeg ook niks. Volgende keer ben jij weer aan de beurt. Zo. Hoe is het met Millennium? Beter. Nog steeds gerommel in de marge. Maar voor het eerst in een jaar neemt het advertentievolume toe. Hé, hey, kom maar. Kom maar op schootpoes. Dat is Annie Fried. De huispoes. Hallo. Oeh, dat is lekker, hé. Er is in elk geval weer een stijgende lijn. En dat is Hendricks verdiensten. Mooi. Het rare is dat het aantal abonnees nogal toeneemt. Oeh. Dat fluctueert altijd. Ja, maar nou is het anders. We hebben de laatste maanden 3000 nieuwe abonnees gekregen. En ze blijven maar komen. Waarom dat dan eens vandaan? Geen flauw idee. De opstand van de middenklasse tegen het groot kapitaal? Al sla je me dood. Christel heeft er al een heel onderzoek aan gewijd. Maar als het zo doorgaat, betekent dat een behoorlijke verandering. Hey, verdomme, Michael! Had hem toch even verteld van Cecilia? nu sta ik een heel weekend droog. Ik heb begrepen dat Erika en Henrik elkaar ook al kennen. Dus ik heb hem ook maar uitgenodigd voor het eten. Ja, dan kan ik meteen vragen hoe het met onze familiekronieken staat, Michael? Nou, ik denk dat ik over een maand een conceptversie af heb. Mm, dat is mooi, Mika. Henrik is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in een familiekroniek. Mijn oom wil dat je het raadsel over de verdwijning van Henriette oplost. Toch? Ik ben niet gek. Ik weet niet wat voor een afspraak jij met Mikael hebt... maar zijn verblijf hier in Hiddeby heeft met Harriet te maken. Heb ik gelijk of niet? Ik heb toch gezegd dat ze scherp was? Erika, ik neem aan dat Mikael je verteld heeft waar hij in Hiddeby mee bezig is. Ja, inderdaad. En ik neem aan dat je het een zinloze onderneming vindt? Nee, nee, je hoeft geen antwoord te geven. Het is absurd en zinloos, maar ik moet het weten. Het is niet aan mij daar een mening over te hebben... Het jaar is bijna voor de helft om. Vertel, Mikael, heb je überhaupt iets gevonden... dat we nog niet tot op de bodem hebben uitgezocht? Ik ben nog geen steek verder gekomen. Wat er op mijn lijstje staat, is het huisje van Gottfried. Harriet kwam daar vaak, toch? En zeker het laatste jaar van haar leven. komt ook een aantal keren in de politieonderzoeken voor. Ik weet het niet. Misschien moet ik daar toch eens heen. Moet je zeker doen, Mikael. Martin heeft de sleutels. Gottfried was haar vader, toch? Mm -hmm. Ja, die leeft ook niet meer. Hoe is hij gestorven? Heel banaal. Hij is uit een roeiboot gevallen, vlakbij zijn huisje. Zijn gulp stond open en had een extreem hoog alcoholpromulage in zijn bloed. Ja, dus uh, je kunt wel raden wat er gebeurd is. Hè? Martin heeft hem gevonden. Get verdemmen. Willen jullie nog wat drinken? Lekker. Gin. Met uh, iets uh, fruitigs erin. Doe mij maar een ramleuza. <laughs> Hendrik, ik help je wel even. Weet je, Cecilia? Daar is iets. Hm? Ik ben iets op het spoor. Maar het is nu nog onduidelijk. Maar gisteravond, toen je bij me kwam. zat ik in dat fotoalbum te bladeren. En? Ja, en ik zag dus iets. Ik weet bij God niet wat. En ik kan het ook niet benoemen. En daarom zei ik niets tegen Hendrik. Uh, Sorry voor dit vaag gelul. Maar ja, waar dacht je aan dan? Ik weet het gewoon niet. En toen kwam jij, en toen uh, had ik opeens allemaal veel leukere dingen om aan te denken. <lacht> Wat valt uit de giegel, jongen. Martin, hé, hey, Michael. <lacht> nou, de auto had het poetsen, jongen. Ja, dat moet ook gebeuren. Hè? Mm -hmm. Ja, dat doe ik liever zelf. Ja, snap ik, snap ik. Ik heb een vraag. Ik wil het huisje van je vader bekijken. Hendrik vertelde me dat jij de sleutels hebt. Ha! De biografie is aangekomen bij het hoofdstuk Harriet. Ja, ja inderdaad. Vind je het vervelend als ik daar rondneus? Nee, geen probleem, jongen. Wat mij betreft trek je erin. Ik, volgens mij heb ik een sleutel. Ja, hier heb ik een sleutel. Het huisje van Gottfried, dat ligt aan de andere kant van het eiland. En dan kom je via een smalle, half overwoekende weg die langs de baai aan de noordkant van het eiland loopt. Okay. En het huisje ligt op een landtong zo'n twee kilometer van het dorp. Als dus je rustig loopt ben je er in een half uur. Okay. Het uitzicht is schitterend. Weet je wat? Ik loop wel even met je mee. Goeiedag, zeg. Het onderhoud laat de wensen over, zie ik. Je kijkt zo door de muur naar binnen. Ja, en deze rimboe was ooit de tuin... Ja, hou maar op. Doodzonde, ik weet het. Zo. Nou. Ik zal je een korte rondleiding geven. Het huisje bestaat uit één grote ruimte. Met brede ramen naar de waterkant. En hierachter in het huisje er zit nog een trap die leidt naar de slaapzolder. Uh -huh. En onder die trap is een fornuisje met gasflessen. Doet die radio het nog? Het wonderlijk zeg. Ja, je zult hier niet veel vinden, Michael. Hooguit een paar oude schoenen, wat spelletjes, kinderboeken van mij en Harriet. Maar goed, wie weet heb je er toch wat aan. Red jij het verder zo? Ja, ja nee, het lukt wel, Martin. Dankjewel. Maar goed, wij uit Bolderburen. Pipi komt thuis. Samen op het eiland Zeekrui En superdetectieve Blomkist. <lacht> wat dan heb je hem weer. Succes, Michael. Hou die sleutel maar, dat komt later. Uh, dankjewel, Martin. Goed, kijk, wat hebben we hier nog meer? Het kwaadaardig imperium voor de Sovjet-Unie. Luther's Catechismus. Psalmboek. En de Bijbel. Harriet Banger. Uh -huh. Zo, Harriet. Was jij zo geïnteresseerd in het geloof? <tied> Zo, poes. Daar ben ik weer. nu heb ik brokjes. He? Heb je zo'n oor? Nou, niet zo ongeduldig. Hou eens op. Hou eens op. Ik moet eerst de post bekijken. Lieve Michael, je zult wel denken dat ik gestoord ben. Een 56-jarige respectabele lerares die zich gedraagt als een bakvis. Ik heb besloten. onze verhouding te beëindigen. Ik trek het niet. Ik wil graag bevriend met je blijven, maar een relatie met jou kan ik niet aan. Ik wil een tijdje alleen zijn, Cecilia. Cecilia? Cecilia! Die hoer van je is niet thuis. Sorry? Ik zei, die hoer van je is niet thuis, Harold Wanger. Dat betaal je dan? Je hebt het wel over je eigen dochter, Hufter. Ik ben niet degene die er s'nachts ontslijpt. Dag man, ga opzij. U hoorde onder andere Victor Reinier, Oda Spelbos, Marcel Hensema, Johanna Ter Stegen en Erik van der Donk. Bewerking, Anne Lichthart, regie...